Drie uur, Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. De Iraanse regering maakt zich zorgen over de protesten... tegen de plicht om een hoofddoek te dragen in het land. Vrouwen en meisjes ouder dan negen jaar... moeten in het openbaar een hoofddoek om... maar daar is de laatste weken steeds meer protest tegen. Ingrijpen bij die protesten werkt niet, heeft de regering inmiddels vastgesteld. En bovendien is de meerderheid van de Iraniërs inmiddels voor afschaffing van de plicht... Volgens deskundigen is dat voor de betogers een grote opsteker. De Russische luchtmacht heeft verschillende doelen van de rebellen in de Syrische provincie Idlib onder vuur genomen. Het is een vergelding voor het neerhalen van een Russisch vliegtuig. De opstandelingen hadden daarna de piloot doodgeschoten. Bij de vergeldingsactie zijn volgens het Russische ministerie van Defensie 30 rebellen gedood. In de Seine bij het Franse plaatsje Mericourt drijft zo'n 250 ton rotzooi voor de sluis. Oorzaak is het extreem hoge waterpeil in de rivier. Dat stond eerder deze week bijna 6 meter hoger dan normaal. In Parijs werden honderden mensen geëvacueerd. Het water stroomt nu langzaam weg en al het afval drijft mee. Het gaat om zo'n 8000 vierkante meter afval, soms wel een halve meter dik. De Spaanse inlichtingendienst is er na 500 jaar geslaagd om de geheimtaal van koning Ferdinand II te kraken. De koning gebruikte geheimschrift in zijn contact... met een legeraanvoerder begin 16e eeuw. Ze gebruikte meer dan 200 symbolen. De brieven liggen in een museum in Toledo. De inlichtingendienst bood aan om te helpen ze te ontcijferen. Daar waren ze een half jaar mee bezig. In de brieven geeft de koning onder meer instructies... voor de inzet van militairen in het zuiden van Italië. Het weer. De temperatuur ligt tussen 0 en min 3 graden. Het kan glad zijn door bevriezing. Overdag is er veel bewolking. En uit het wolkendek kan wat motregen vallen. Of dwarrelen een paar vlokjes sneeuw. Het wordt 2 tot 4 graden. Maar door de matige tot vrij krachtige Noordoostenwind voelt het kouder aan. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. Zowel BNN als FARA zijn niet verantwoordelijk voor dit programma. Rachter! We moeten naar uitkomen met z'n allen. Dat is heel iets anders. Ik blij dat je wat krijgt, man. Met Luxa en Yes, goeiedag. Het is drie over drie hier. op deze vroeger, vroeger, vroeger, vroeger... zondagochtend of juist is een hele late zaterdagnacht. maakt niet uit. Het belangrijkste is dat jij luistert nu naar NPO Radio 1... En dat je luistert naar het programma Druktemakers. Het programma waar jij voor de volle 100% aan mee mag doen. Misschien wel moet doen. Want jij bent verantwoordelijk voor de inhoud van dit programma. En normaal hebben wij hier een onderwerp... Uh, naar aanleiding van het nieuws, naar aanleiding van de actualiteiten. En dan gaan we dan eens even twee uur lang lekker op zitten broeden... een beetje op zitten spitten, een beetje ontleden. En jij mag dan je mening geven over dat onderwerp. Maar niet deze nacht. Niet deze nacht op de NPO Radio 1 in Druktemakers... We hebben namelijk een speciale uitzending. En ik, ja, het was gewoon een beetje zo, zo, zo, ja, een, een, een gedachte die ik ineens had afgelopen week. Wat nou? als We beginnen met één beller, 0800 1121. Maar bel maar alvast. Bel maar gewoon alvast. 0800 1121. We zitten al klaar voor je. En die begint met opperen. Ik heb me hier druk over gemaakt. Of hier maak ik mij op dit moment druk over. En dat mag echt van alles zijn. Laten we niet meteen iedereen gaan schofferen en belachelijk maken en, uh, en, uh, en racisme en zo, dat hoeft allemaal niet. Maar hè? ik heb me hier druk over gemaakt, bam, dit is het. En vervolgens gaat de volgende beller daar eerst op reageren en daarna pas melden waar hij of zij zich druk over maakt. Dus stel je hebt, uh, je hebt uh, nou ja, stel je hebt Peet in Rotterdam. Peet, goeiedag. Peet. Peet. Peet. Peet. Ja. Ah, daar ben je. Ja, goed zo. Goeiedag. Ja, goeienacht, jongen. Kijk, we hebben dus bijvoorbeeld Peet aan de lijn hangen. En Peet heeft zich uh, ergens druk over gemaakt. Of die maakt zich ergens druk over. Dat gaat hij dan vervolgens melden. En dan kun jij als beller daarop reageren. En vervolgens mag jij zeggen waar je druk over maakt. Is toch een duidelijke uitleg, hè, Peet? Ja, toch? Ja, toch? Nou, ik zou zeggen, trap hem lekker af. Nou ja, we gaan weer uh, naar een ander onderwerp. Ah, kijk eens aan. Nee, de sluide week hadden we het over. Uh, ja, je weet het wel. We hadden het vorige keer over het oorlog, uh, oh, ja. Ja. ja. Uh, ik maak maar nou weer... Uh, ja, kwaad over. Dus weer V.I. in een kwaad daglicht zetten. V.I. in een kwaad daglicht. Het, vo het, het, het, het programma Voetbal Insight in een kwaad, uh, kwaad uh, daglicht zetten. Ja, weer bepaalde instellingen uh, nou weer, uh, over de transgenders. Die worden, zijn kwaad. Hier en dat. Ja, ja, maar, maar, maar dus ben jij dan boos op, op het programma? Of ben je juist boos op de mensen die, die het programma in een kwaad daglicht zetten? Ja, de mensen die dat programma in een kwaad daglicht zetten. Ja. Oh ja, ja. Daar kijken ontzettend ik... veel mensen naar. Ja. En ik geef toe tot het uh, over anderhalf uur... tot het niet over anderhalf uur... puur over voetbal gaat. Dat nee, is wat satire bij? Precies. Want even voor de mensen die het even allemaal gemist hebben... Voetbal Inside. Een, een, een, een tv-programma elke maandag en vrijdag op RTL. RTL 7. Uh, wat voornamelijk over voetbal gaat... met René van der Grijp, Johan Derksen en Wilfried Genee... als vaste, vaste presentatoren. En dan heb je ook oh, nee. nog altijd een, een, een, een co-host... die er onder zoveel weken wisselt en bij zit. En uh, afgelopen... Vrijdag, Dus inderdaad, ja, vrijdag... heeft uh, René van der Gijp daar in, in de uitzending een, een, een blonde pruik opgedaan... en gezegd, ik ga vanaf nu door het leven als Renate... en eigenlijk lag heel de tafel en heel de studio lag, lag op de grond wat lag. Dat is een beetje wat, wat er gebeurd is. Nou, en vervolgens valt daar dan uh, heel Nederland over. Nou ja, heel Nederland, ja. ja maar, maar vervelende, mens, vervelende mensen vallen daarover. Vervelende mensen vallen daarover. Kijk, uh, want ja, daar kennen ook wel de mensen met een kale kop kennen... dan uh, bijvoorbeeld uh, gaan lopen klagen... Wat is hier ineens nee van de Hype met een bos met haar die televisie zit? Ja, maar daar ja, is Ja, jongens, toch niet waar gedaan, zijn we Pete? nou mee bezig? Maar wat mij, wat mij stoort, een paar weken geleden uh, zei Boef dat uh, de vrouwtjes keg werden, uh, die noemen ja. ze keg. Hoe? de deed dat, ja. Daar heb ik ook mevrouw Simons niet gehoord, die hysterica. Nee. Daar heb ik ook bepaalde... Dus, ja, waar gaat dit over? Ja, maar wat, wat wil je nou zeggen, Pete? Wat, wat, wat, wat, is nou, wat maak je nou druk over? Nou ja, eh, ze moeten afblijven van V.I. want eh, er wordt al, er wordt al gezegd dat er een hoop tieren zitten. Ja. Ja en Lubach, Lubach gaat er ook van alles uit en eh, ja, ah, ze, ja, ze kunnen wel. Je gaan moet gaan kijken eigenlijk gewoon, je. eigenlijk gewoon niet, uh, gewoon een beetje met een korreltje zout nemen. Zeg joh, die bedoelt allemaal niet vervelend, die, die van de Gijpen, die dat is allemaal een, een maar een grap maken. Uh, ik ben het wel mee eens met, uh, hoe heet dat, uh, Met Frans. Uh, het is eigenlijk niet normaal. Als, we de als, je, als je een klein beetje klein beetje Oh, je nadenkt. bedoelt uh, dat je het eens bent met Johan Derksen, die zei, ja, het is een beetje uh, ook normaal, uh, niet normaal ja. als je... Is dat niet ja. normaal nu? Nee, nee we, we accepteren het, maar als je een beetje goed nadenkt... Ja, jongens, uh, ja, het zal je vader maar wezen... Maar, die, maar moet uh, je dat dan roepen op tv? Ik bedoel, met, met, je, je begon zelf in dat het is, een, het is een programma met heel veel kijkers, het is best wel invloedrijk dus ook. Moet je, ja. is, het, is het dan verstandig om dat te gaan roepen op tv en ja, moet er dan maar... niet altijd sowieso een tegengeluid komen? Ja, maar dan word je, dan word je monddood gemaakt en dat, en, dat, en, dat, en dat gaat meneer Derk ze echt niet doen. Nee. Want dan, je mag niks meer zeggen over, ja, over de minderheden. Ja, eh, ja jongens, eh, nou weer Wallach van der lezen, lezen over de straatnamen die wat met eh, een paar honderd jaar geleden te maken hebben. Ja, P we gaan wel steeds verder. Het is duidelijk, duidelijk. jouw jou, jou, jou, druktemakerij van deze... Dus anderhalf van half van je... Handen af van Voetbal Inside. Dat is uh, Goeie, de eerste, eerste druktermakerij van deze, deze nacht. Dankjewel, je wel, Denk je nou, ja, oh, ja jo, jo, doei. Uh, nog een fijne nacht. Oei, oei, ja, ja. En denk je dan nou ook van ja, daar, daar moet ik even op reageren? En wil je daarna je eigen druktermakerij kwijt? 0800-1121, want zo gaan we deze nacht te werk. En natuurlijk muziek, laten we wel deze ILO, Mr. Blue Sky, nu op NPO Radio 1. Dan kreeg je dus vroeger de B-kant van een LP en LP. Wat oh, is een LP? Oh. Druktenmakers. Dat is. Met Lux gewoon tijd door een lang speelplaten. Jorden, Mr. Blue Sky, Electric Light Orchestra. Goedenacht. Je luistert naar Druktenmakers. Een speciale editie. Het zit namelijk zo: de lijnen gaan hier gewoon open, de telefoonlijnen dan 0800 112, En je mag. Met ieder mogelijk onderwerp inbellen. 0800 1121 het npo radio 1 nacht nummer Eén dingetje wel zo. Dat je moet eerst even reageren op wat de vorige beller voor onderwerp heeft aangesneden. We hadden bijvoorbeeld net Peet. Peet was de eerste beller van de nacht. En die zei, ik maak me verdomme druk over die kritiek op Voetbal Inside. Nou goed, dan denk jij nu, ja maar oh, ik maak me druk over de files. Ik maak me druk over de carrière van Patricia Pai. Ik maak me druk over het programma wat we hiervoor hoorden. Nou, in ieder geval, je kan dan altijd bellen naar 0800 1121. Uh, maar je moet wel eerst even reageren op de beller voor jou. Dus even kijken hoor. Dus, uh, nacht NPO Radio 1, met wie spreek ik? Met uh, Fred. Hallo Fred. Hallo, hey, hallo goedemorgen. Nou, waar ik me druk over? Oh, oh ik heb druk ho, Fred, je hebt het weer niet begrepen. Je moet, we, moet, we moeten het eerst even hebben over Voetbal Inside. Ja, dat zeg ik toch? Oh, dat zeg je toch ook oh, zo. Uh, ik wou daarnaast een reclame uit te geven, maar het nou, reclame? Oh, nee, maar, is... maar mooi <laughs> luister. Ik heb zelf voetbal. Voetbal moet een, een gezellig spelletje zijn. Maar sinds de commercie om de hoek is komen kijken, is het een beetje naar een hele vind ik tenminste hoor. Oh, dat vind ik wel. Ja. Ja, ja, ja, nou ja, en daar maak ik me een beetje druk over. Kijk eens aan. Dit is een spelletje. Het is een spelletje. Maar dan heb je bijvoorbeeld ook voetbal talkshows, zoals Voetbal Inside. En die hebben ja, dat... dan ook af en toe een geintje, een gebbetje. En dat gaat soms iets te ver. Misschien wel afgelopen vrijdag toen René van der Gijp uh, die pruik op zijn hoofd zette. En zei, vanaf nu ga ik door het leven als Renate. Renate oh, lag de halve oh. studio, lag plat. Wat, wat, wat, wat, wat vond jij daarvan? Oh, heb je, heb ja. je het gezien? Uh, het moet een grappetje wezen. Een gebbetje. Ja, tuurlijk. Ja, ik wil wel Een beetje van momen. kan kan jou schelen. Ja, maar kan jou schelen. Ik bedoel, het is wel zo. Er zijn ook natuurlijk best wel wat, wat Nederlanders die misschien uh, een vrouw, zijn maar, een man willen willen worden. Of andersom. Die daar heel erg mee, mee, mee worstelen. Je denkt ja. Ik, ik ben er heel onzeker over, ik, ik kom daar moeilijk voor ja. uit. En dan, dan zie je dit, dit op tv en denk je, ja hallo, dat helpt natuurlijk niet. ja Nou, dat hadden ze helemaal moeten betekenen, voordat de conceptie was, ik word een jongetje of ik een meisje, dat, dat, dat ben je te laat. Ja, maar dat, dat, dat beslis je toch zelf niet wat je, je wordt, je wordt toch gewoon wat? Ja, nou ja. Je gaat niet je zelf in de, in, in de buik van je moeder zitten en zeggen, nou ik ga voor optie jongetje. Dat word ik, dat, dat, dat doe je niet, je, je wordt gewoon geboren zoals je bent en dan kom je er later misschien achter, ja, oh, dit, dit, dit voelt niet goed, toch? Ja, nou, dat kan, dat kan wel uitkomen natuurlijk. Ja, en dan, en dan stel je wil het dan veranderen, je wil een geslachtsoperatie ondergaan, je wilt verder door het leven als vrouw, terwijl je als man bent geboren, en dan zie je dus op tv iemand dat, dat, dat een beetje belachelijk maken. Tenminste, dat idee krijg je dan. Dat, dat, dat is niet helemaal, helemaal netjes, toch? Of wel? Ja, nou ja, als de mensen voor joker willen zitten voor de kamer, moeten ze zelf... Nee, maar ik denk aan Wim Zonveld. Je komt er zo als koninginnetje uit, hoor. <laughs> <laughs> Oké, okay, ja, en, ja, die... en dan nog even als laatste vraag: toch maar even, uh, wat vind je van de, van de kritiek op deze actie? Is die terecht of onterecht? Nou ja, moet je langs, kritiek kan je overal wel opgeven. Ja, maar ik... even, even deze kritiek. Nou ja, ik vind het wel terecht natuurlijk. Niemand belachelijk, maar ik vind het verschrikkelijk. Dat wel, ja. Dus, dus, dus, ja, natuurlijk. Dus, dus, dus dit, dit, dit was geen slimme actie, had niet moeten gebeuren, dit was nee, gewoon stom. Nee, nee, nee, dat doet uh, dat mensen zeer aan pijn. Kijk, nou dan hebben we dat even af, uh, afgerond. Dat onderwerp van, uh, van de vorige bellen van Peet. Dan nu jouw eigen onderwerp. Waar, heb je, waar maak jij je druk over, Fred? Nou, als ik eerlijk mag zijn, ik vind Nederland een beetje te vol raken met bijna 18 miljoen mensen. Terwijl Nederland heeft bijna 8, 8 raakt miljoen wonen. Te. Vol. Nederland haakte er vol. Heb ik opgeschreven. Oké, okay, le leg uit. Uh, hoe... Nou, leg uit. Ja. Kijk, uh, alleen echte vluchteling kan ik me ergens bij indenken, want mijn voorouders moesten ook vluchten uit Schotland. Ja. Van mijn moeder zeiden dan, hè, mijn mijn opa en, ja, en zo. Ja, ja. Maar ik vind gewoon, we zitten op elkaar, lippen mee, en er moet gebouwd gebouwen, kostbaar akkers worden opgeofferd om de huis te bouwen. Terwijl hier in Nederland zoveel woningnood is, van de Hollanders zelf, laten we het zo zeggen. Ik heb niks tegen buitenlanders, we houden het te goede, nee, nee. maar ik vind gewoon, uh, ja, uh, Nederland is net een grote zak tum, -tum. Allemaal lekkere snoepjes en, en de lekkerste snoep pikken ze eruit. Ah, oh, maar, maar, vet. Ja, het is ook wel zo, kijk, tu ja, tuurlijk heb je de, de, de mensen die naar Nederland toekomen en die hier komen wonen, tuurlijk. Maar wij als Nederlanders, wij neuken ook als konijnen natuurlijk, dus we, we planten onszelf ook voor. Ik bedoel, we zijn ook zelf schuldig aan het feit dat, dat, dat, dat het land voller raakt. Het is niet ja. alleen maar de immigranten, toch? Ja, ik denk bij, maar, bij de konijnen al, zeg. Jongen, jongen, oh. oh jongen, ik stond niet wat je zei, maar oh, ja. Ja, maar even toch, ik bedoel, moeten wij niet, net zoals in China, bijvoorbeeld zo'n één kindregel uh, dan uh, in gaan stellen ofzo? Dat het allemaal weer iets, uh, iets minder nou, wordt hier. Nou, dat vind ik ook weer een beetje te ver. want China oh. zit nou uh, in nood, omdat uh, wie zorgt ja. er voor de ouderen? Nou, ook amper. En heel veel meer mannen dan vrouwen daar. Dus dat, dat voorplanten gaat daar helemaal niet meer. Maar, maar dus Nederland raakt vol. Maar ik weet niet, ik denk dat het een beetje te kort door de bocht is... om dat meteen aan alle immigranten af te schrijven. Vet, dat ligt nee. ook een beetje aan zelf misschien. Nee, Luc, uh, hou me ten goede. Nee, ja? maar ik vind gewoon echte vluchtelingen. Mensen die om lijfsbehaald moeten vluchten. Maar het gaat om mensen die denken... Ha, fijn, lekker aan de grote strooppot in Nederland. En uh, smullen maar. Ja, ja. kijk daar. Want er is een werkloze. Nederlandse uh, geboren uh, werkloosheid. Ik denk aan de jongeren. Ik denk aan... Ja, ik kijk ver vooruit. Noem mij maar visionnaire. een visionair. Een visionair. Dit gaat helemaal goed. Een en, en als je het mij vraagt in mijn hand kijkt, nou, uh, ik zou haast gewoon vluchten. Fred, dankjewel voor je belletje. We gaan door oh ja, naar de volgende beller. Uh, Goeiedag, bedankt. Hoi, fijne zondag. Oei. Oei. Oei. Eens even kijken hoor, dan uh, zag ik, uh, hallo, Kevin. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, uh, dag Kevin. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, mijn... ja, oh, wacht even, eerst even reageren ja. op de vorige beller. De vorige beller was Fred, die zei, uh, ik maak me druk over Nederland. Nederland raakt te vol. Uh, dus, um... Ben je het daarmee eens, of denk je, we hadden ons onzin? Nou, ik woon in de Randstad, het wordt inderdaad wel erg druk, inderdaad, ja. Maar ja? Denk, misschien ben je naar het platteland moet gaan verhuizen. Ja, want ik kom dus zelf, is misschien, uh, dat weet misschien niemand, maar ik kom zelf uit Zeeland. Dat is, ja. da daar is nog best wat, uh, wat ruimte over, hoor. Daar dus, uh, ja, dat dat kun je is gewoon lekker, uh, lekker de weilanden in en uh, zo hard schreeuwen als je wil. Dat is heel raar uit. Ja, ja. ja, niemand dat ja, je ja, nee, ja, ja, ja. lastig valt. Dus bij, ik snap bijna nou, dat in de Randstad je misschien denkt van, oh, het wordt wel heel vol. Maar stoort het jou al, dat, dat, dat, dat, dat het Nederland zo vol raakt? Dan denk je, nou... Nou, totaal niet, totaal niet. Nee, nee. Hoor. Nee, oké, okay, gelukkig had mensen bij. Dus, dus je, je maakt je niet echt druk om. Nee, totaal niet. Nou, top. Dan hebben we het ook even afgespeeld. Dan vervolgens, wat, uh, waar, waar maak jij je dan wel druk om, Kevin? Nou, ik waak mij druk over al die mensen die dus zeg maar met dat hele duurzaam verhaal bezig zijn, met ja. groene energie. Ik, uh, hier in de buurt werd een heel groot pand gebouwd, dus mm -hmm. ik uh, ken die ondernemer die dat pand liet bouwen. En ik zei op een gegeven moment van, joh, waarom leggen jullie geen zonnepanelen op dat dak neer? Want ja, dat ja. is tegenwoordig helemaal in. En toen zei hij in één keer iets uh, tegen mij, dat vond ik heel erg vreemd. Hij zegt, joh, hij zegt dat is helemaal niet interessant uh, voor ons. Oh. Dus ik zeg, nou, waarom dan niet? Hij zegt, joh, wij betalen bijna niks voor stroom. Dus ik zeg, bijna niks voor stroom. Hij zegt, ja, wij betalen de helft van, uh, van de stroomkosten wat gewoon de consumenten betalen. Dus oh. Ik uh, ben dus even op zoek gegaan op internet en dat ja. klopt inderdaad. Als je groot verbruiker bent van stroom, dan betaal je maar de helft van de stroomkosten. En, nou ja. wij, en wij hier betalen dus gewoon wel de volle map als ja. consument zijn, hè? En wat ik dan ook nog een keer uh, storend vind... is, uh, ja, zij betalen maar de helft van het geld... en iedereen die is maar... ja, we moeten allemaal groene energie... en we moeten dit en we moeten dat. Ja, Tesla's, zonnepanelen. Ja, iedereen uh, hè, lekker afval scheiden. noem ja, ook dat. Alles, alles voor dan? een betere wereld. Nou, ik ben er zelf ook mee bezig. vind dat leuk. mooi. Maar uh, ik snap de overheid... Nou, aan de andere kant snap ik de overheid wel misschien... omdat ze die grote bedrijven hier in Nederland willen houden... Maar ja, ik ja. Uh, vind het gewoon een beetje raar dat nee, wij zelf alles mogen betalen. Ik snap, jij maakt je dus druk over de stroomprijzen. Stroomprijzen in. Nee, ik ga het even mee hoor, voor de ja, documentatie. het is dus echt zo. Check nee, het maar op Google. Grootverbruikers betalen dus maar de helft van de stroom. dan wat wij betalen. Bizar. Dat wist ik helemaal niet. Dank je wel dat je het, het even wilde nee. uitzoeken voor ons. Ja, daar komen we ook heel toevallig achter. Dus, ja, nou ja, goed, maar ja, je moet er maar net achter komen en ook even in willen duiken. Dank je wel daarvoor, Kevin. Ja. En uh, okay. bedankt br voor het bel ook. Eet zeg een fijne nacht. Hetzelfde. Ojoj. TV, zullen we nog even eentje doen? Ja, ik kan nog wel even. Goeienacht, MPO Radio, en met wie spreek ik? Ik ben de mevrouw Van den Berg. Dag, mevrouw Van den Berg. Hallo. Uh, ik heb een heel ander onderwerp. Ach, mooi. Mag. Maar dat, even, dat mag zeker, maar eerst even gaan we reageren op uh, het onderwerp van Kevin het, uh, De stroomprijzen in Nederland, heb je daar wel eens druk over gemaakt of niet? Uh, nou, nee, niet echt. Oh, niet echt. Wow. Betaal je veel voor je stroom, weet je dat tevoren, of denk je nou, dat ze maar gestolen kunnen worden, ik uh, maak er een uh, bedrag over, Ja, nee, ik, ik, uh, ik hou het uh, redelijk binnen de grenzen, denk ik. Oké, oké, oké. Nou goed, maar je maakt je dus niet, niet echt per se druk over, dat is niet iets waar je, je s'nachts wakker van ligt? Nee, nee, echt nee, niet. Nee. Oké, okay, nee, uh, ik... mevrouw Van den Berg, nou dan is dat uh, even afgerond, dan kunnen we gewoon door naar uw naar, naar eigen onderwerp. Waar maak, je, waar maak je je druk over? Uh, nou, over de donorregistratie. Uh, ah, kijk. Kijk eens aan, de donorregistratie. En, en over mevrouw Fick, de advocaat die uh, procedeert tegen de tabaksindustrie. Oh, dat zijn twee, uh, twee dingen. Je moet, je moet er eentje even kiezen. Kiezen, uh, Welke donor. zou je kiezen? Doe maar de donor. <laughs> donorregistratie, donor donor goed. Donorregistratie. Ja, <laughs> donor waarom, uh, waarom mag je zo druk over? Uh, omdat ik het uh, zo ontzettend betuttelend vind, ja. uh, wat de overheid doet of tenminste wat D66 van plan is. Oh! Uh, he, um, om iedereen verplicht te stellen als je niet uh, ja. aangeeft dat je het niet wil. Maar hoezo, uh, uh, hoezo is dat betuttelend? Nou, omdat er een heel veel mensen zijn die uh, daar helemaal niet toe in staat zijn. Bijvoorbeeld uh, geestelijk... Uh, om om, protesten, om uh, aan te geven dat ze er tegen zijn. Oh. Hey, ik bedoel, uh, geestelijk gehandicapten, mm -hmm. zwakbegaafde mensen... Mm -hmm. Oudere mensen hè, die in de weg helemaal niet weten hoe ze dat moeten doen. Ja. Um, dus daar heb ik. Maar bovendien uh, is er een, een, uh, een kant aan. waar ik me nogal druk over maak. dat men mm -hmm. helemaal niet weet. Uh, wat sterven eigenlijk is. Oei. Ik heb daar veel over ge gelezen. Maar dat weet niemand eigenlijk. Er is niemand die goed kan uitleggen. wat sterven. Hey, iemand die gestorven is, die kan niet navertellen. Dus het is heel raar Nee, zee... precies. Dus eigenlijk weet niemand dat. Dus, dus dat kun nee. dat je ook al buiten beschouwing laten. Want niemand kan het ons toch uitleggen, toch? Of wel? Ja, nee, maar dat is zo gevaarlijk juist. Uh -huh. hè, want als je... Um, men uh, heeft wel onderzoek daarna gedaan. Hè? Uh -huh. Bijvoorbeeld uh, Tim van Lommel over bijna doodervaringen. Uh -huh, uh -huh. En er zijn heel veel verhalen van mensen die uh, dus eigenlijk het licht hebben gezien. Ja. Hè? Uh -huh. In een bij, bijna doodervaring. En dan is het zo dat de hersendood nog niet het zilveren koord heeft verbroken... wat de ziel in de mens verbindt. Nee, dus je zou, je zou misschien dus nog eigenlijk... wat, wat je wil zeggen is... ledematen lichaamsdelen, organen nodig kunnen hebben... in het hierna Nou ja, als er een overgang is, ja. Ja, ja precies. Ja. Oh, dat, is en helemaal, weet... dat had ik nog helemaal niet bekeken. Want ik denk juist van... jongens, dat hier nog überhaupt... dat het nog allemaal moet gedebatteerd worden over deze wet... laten we gewoon al onze organen afstaan. Je bent toch dood als een pier? Je je hebt er toch helemaal niks meer aan aan je longen, aan je ogen, aan je, je, je tenen, aan je, je, weet, en je neus. Weet ik veel. Geef het lekker weg aan iemand die het nog kan gebruiken. Waarom, waarom doen we daar een vredesnaam zo moeilijk over? Maar is dat ja toch, nou, is bij, dat... le bij leven, hè, een nier afstaan, of wat, daar heb ik helemaal geen uh, probleem mee. Maar wel in, als maar... je dood bent. Dan heb je er dus toch de, helemaal niks meer aan. Ja. Maar in de stervensfase ja. weet je niet hoe dat gaat. De ziel verlaat het lichaam later dan de hersendood. Ja. En we weten niet wat die ziel verder gaat doen. Dat ja, weten we Ja, dat, dat is wel waar. Maar, de, maar de, ziel, de, de ziel staat toch los van je hele lichaam? Dat is toch, dat, dat, dat, dat, dat is toch gewoon, dat is, heeft helemaal geen longen nodig of zo. En je hebt al 86 jaar bijvoorbeeld met die longen rondgelopen, of 33, weet ik veel, als je jong sterft. Dan, dan, dan, dan, ja, dan kun je maar, dit toch best wel missen. Dan, als je iemand mee kan helpen met een nier of met een, met een, met een, met een, met een hartklep, of ja, ja, ja, meer weergeven, dat... een bloedvat, vaat. <laughs> Ik snap wat je bedoelt, maar mijn probleem is dat je niet weet. En nee. niemand weet. Nee. En want bij de hersendood moet het lichaam nog warm zijn. Ja, ja, ja. ja. ja. En, uh, als de orgaan. Dus je kunt eigenlijk niet eens afscheid nemen van je geliefde of uh, mm. familie. Uh, um, als werkelijk uh, overleden is vastgesteld. En de dood is vastgesteld. Dus voor die tijd moet je beslissen... Het lichaam moet toch warm zijn. Het lichaam moet Ja, dat is wel, dat is wel een, een kleine, een kleine eye-opening, mevrouw Van der Berg. Dus uh, nou, ja, ik, ik, ik, ik zie het toch ineens een klein beetje anders. En ik ben heel benieuwd hoe de, hoe de luisteraar de ja, volgende bel naar. maar het is zo daar, oh, sorry, ja. Maar het is zo jammer dat uh, daar te weinig stil bij wordt gestaan. Nou, maar, we hebben nu... In, oh, ja. Maar goed, we staan er nu bij stil. Precies, we staan er nu, nu even bij stil. Op, maar op, op, op, vooral de, de, mensen die, de mensen die mensen uh, die uh, niet in staat zijn om uh, aan te geven dat ze dat niet willen, die worden dus geregistreerd als nou ja, uh, geen uh, bezwaar. Ja. Dat vind ik echt heel uh, eng eigenlijk, hè, omdat ja. er gewoon mensen zijn die daar helemaal niet bij stilstaan en dan wordt dat gewoon gedaan. Ja, maar, maar als, als zo'n wet er nu komt... en dan kun je misschien de mensen die dus niet meer helemaal, helemaal op deze aarde zijn... dan, af, dan niet, niet in die wet betrekken, maar gewoon vanaf een bepaalde leeftijd zeggen... oké, okay, als je zo oud bent, ga je vanaf dan nu bepalen ja of nee. En anders zeggen wij gewoon, toppie, je bent donor. Dat is ja, nee, ook, nee maar... Ja. Er zijn heel veel mensen die daar niet toe in staat zijn. Nee, maar die laat je even buiten beschouwing, want die mensen gaan toch wel een keer dood. Dus dan, dan, dan, dan heb je alleen maar de mensen nog in een groep die wel uh, tot in, in staat zijn. tot, uh, tot beslissen en, uh, en goed oordelen. En die hebben allemaal gewoon ingevuld ja of nee. Dus dan, dan nee, is dat wel. Dat nee, dat, dat vind ik te kort op de bot. Oh, dat zit te kort op de Nou, dank wel geval voor het bellen naar 0800-1121. Okay. Ik ben heel benieuwd hoe de volgende bel hierop reageert. En nog een hele fijne dag. dag. Doei doei! En jullie ook. Dag. Het is wel wel even muziek draaien hoor. Free doors down here without you, NPO Radio 1. Have made me older since the last time that I've saw your pretty face. A thousand laughs have made me cold. Meezingt hè. Druktenmakers met Lux Here without you, three doors down. Goeiedag, het is de te en laten wij naar luisteren. Een speciale uitzending, Ik zal het even heel kort uitleggen. Je belt in naar 0800 1121. 0800 1121 en dan uh, mag je even roepen waar jij je druk over maakt. At the moment, op dit moment, deze week, vandaag, een Maand lang. Zolang je druk maakt over een onderwerp, je mag het noemen. Maar dit is een kleine maar. Maar je moet wel eerst even reageren op het uh, de rij van de voorganger. Dus de beller voor jou. Die is ook even druk gemaakt. En uh, daar moet je eens even reageren. Ik ben toch benieuwd of dat dan een beetje overeenkomt of niet? We begonnen met Peter. Die zei: Ja, god, de kritiek voetbal in site. Daar maak ik me druk over. Toen kwam Fred, die zei: Nederland raakte vol. Toen kwam Kevin: die zei: stroomprijzen in Nederland. Daar maak ik me druk over. En uh, toen kwam net mevrouw van den Berg. Die zei, de donorregistratie. Nou goed, eens even kijken: wie krijgen we dan. Uh... Maar nu, nacht, Ingrid. Goeien, nou, goeiemorgen. Goeiemorgen, is, is voor jou, morgen ja, ben je net wakker? Ja, ik ben net wakker, ja. Kijk, nou dan, uh, morgen. Ja, met ik moet je druk gaan maken. Zal je nog één keer? Waar ik het mee druk om maak. Ja, oh, even wachten. Even eerst even, maak jij ook druk over de donorregistratie? Dat is het laatste onderwerp wat we aangesneden hebben. Mevrouw van den Berg, die, die, die zei van: Nou, dat, ik maak me daar druk over de donorregistratie. Dat het allemaal maar. Die wet, en D66, wat die allemaal aan het doen zijn, dat kan echt niet. Je moet ook meer nadenken over hoe de dood gaat. En, en dan heb je misschien nog wel je, je, je organen en je lichaamsdelen nodig. Sta je er ook zo'n beetje in, of denk je, het kan mij allemaal gestolen worden? Nou, uh, als, ik, als ik daarop moet antwoorden, dat moet je. dan. Eerst in instantie, normaal gesproken. Zou het, zou het mij niet uitmaken waar mijn organen heen gaan als ik het ja. Maar juist omdat. ik, uh, uh, dat, dat voor mij bepaald wordt. Ja. Ben ik daar niet mee eens. Ja, maar het wordt niet helemaal van jou bepaald. Want je kan natuurlijk. Uh, als die, die wet van D66, D66 doorkomt, dan is het gewoon het enige wat jij moet doen zeggen. Nou, ik wil niet dat ze daarheen gaan, ja, maar wel ja. daar of daarheen. Dan moet je gewoon even zelf dat papiertje invullen. Ja, als je ja, het niet ja, doet, dan geef je gewoon automatisch groen. Ja, licht. ja, ja. maar dat is, dat is juist wat ik. Ik ben. Ik, dan heb ik daar wel bezwaar tegen. Hoezo? Omdat ik, omdat de ander dat gewoon uit mijn handen wil nemen en besluiten. Ja, omdat, omdat, ik, jij, om, om, omdat je zelf niks besluit. Nou, ik, ik, ik, ik besluit er wel over. Als, als die wet doorkomt, dan uh, neem ik wel die besluit om dat bezwaar op, op te maken. Oh, dan, dan wel. Dus, als er zon, dus, zon, dus zonder wet die het moeilijker maakt... Dus zeg maar, als er dus geen wet is waardoor het dus moeilijk is om donor te worden, zou je wel donor willen zijn. Maar als er ja. een wet is die het makkelijker maakt, zeg je nee, dat wil ik niet meer. Het is een beetje hard to get, nee. speel je eigenlijk. Nee, ik ben gewoon oh. een dwarslegger. Je bent gewoon een dwarslegger. Ja, maar, ik, dus ik, je ik, maakt ik, je daar wel een beetje druk over? Uh, uh, nou, ik. Pff, druk, ik, ik houd het wel in de gaten, want ja. uh, zodra het uh, wet doorkomt, dan ga ik wel bezwaar maken. Ik wil niet uh, dat uh, mijn organen gebruikt worden. Uh, gekke, gekke... Ik ben het dwarsliggen. ik zorg dat die spoor uh, recht doen lopen. Ja, en ben je heel moeilijk te begraven hè, als je dwars ligt? Wat zeg je? Dan ben je heel moeilijk te begraven als je dwars ligt. Uh, ja, als ik me op mijn rug ligt, dan vind ik het allemaal goed. Ja, precies. Hé, hey, uh, waar maak je jezelf wel druk om? Waar ik mezelf om, uh, druk om maak? Ja. Ik vind het erg spijtig. En ik maak me erg boos om dat ik niet in die gelegenheid was... om daar in de studio te zijn met, sport, met het sportprogramma. Bij uh, voetbal Inside? Ja. Je had graag erbij willen zijn toen René veranderde in Renate... en een blonde pruik opdeed en uh, dat daar een lachsalvo losbarstte. Ja. En waarom had je daarbij willen zijn? Omdat als het gebeurde... Ja? dan wil ik om binnenste bij te keren en met die grond gelijk maken. O, jeetje. Oké, okay, uh, dus er zit wel een lichte frustratie in. Nou, uh, pff, dat, dat is, ja, ik ja. heb daar geen, uh, ik zou daar geen woorden verder aan veel maken. Ik wil gewoon uh, gelijk meneer grond uh, maken. Ja, maar dat, dat, dat want, je, want je, dat, het maakt je dus boos, dus zo'n actie als deze. Nou, weet je wat dit is? Ja. Als iemand uh, honger lijkt. Ja. En je gaat, uh, die zit die persoon bij die, bij die tafel en je zegt wil je eten. Ja. En, en die zegt ja, alsjeblieft, ik heb er erg veel honger. Mm -hmm. En je gaat die persoon een brood aanreiken met een bak soep. Ja. En zodra die persoon zijn handen uitsteekt om het, om het aan te pakken, ja. dan neem, neem je het weg om te zeggen van kom ik wil even kijken hoe, hoe, hoe snel je kan hardlopen als je, als je honger hebt. Oh. Is dat is een beetje pest. Nou, uh, Jij, jij, jij wil kijken hoe snel kan die persoon lopen terwijl hij op zijn last loopt. Nou, die, die, die, die, voetbal in het Zuid, dat is een doelgroep mensen die wordt door het hele doors, door, doorsnee van de samenleving. Ja. Door heel veel onderdelen in de samenleving. Het is een populair uh, programma heel, niet, door niet, heel niet, veel mensen bekeken, niet, ja. ja. Nee, uh, deze doelgroep, transgenders, transseksuelen ja. die worden gediscrimineerd. Je krijgt een heel moeilijke baan, je wordt heel moeilijk geaccepteerd in de samenleving. Je moet erg veel doen om sterk in je schoenen te staan om... Uh, geaccepteerd te worden. Ja, en dan helpt dit totaal en, en, niet, en, natuurlijk. En dan gaan, gaan, gaan zo iemand zoiets doen. Ja. Dan, dan vind ik het erg jammer dat ik niet erbij was. Ja, ja. Ah, misschien want, een ik, kijk, ander kan ik ook maar goed ook, want het is misschien beter om het gewoon, gewoon op een rustig moment uit te praten, want je, ik snap echt dat, dat als je dit gezien hebt, je enorm aan het koken was van de woede, nou, en als dan, dan, dan kun je natuurlijk hele, hele gekke dingen doen als je, als je boos bent. Nou ja, dat, dat, dat bedoel ik, want uh, ik, ik, uh, uh, dat, dat, je, je stelt op deze manier die doelgroep, je gaat ze op die manier ja. zo discrimineren. I kijk, een grap is, is een grap, maar op deze manier om publiekelijk... Uh, uh, een doelgroep mensen... die dit al heel hm. moeilijk hebben... dan nog op die manier... nog een stapje achteruit te duwen. Of die grond in te trappen. Denk je dat dat, dat, dat de bedoeling was? Of uh, denk je dat, dat, ja, dat, dat, dat, dat ja, het misschien meer... Ja, het belachelijk maken was van... Ja, van de uitzending ja, van de wil ik, daardoor... Die, die daar op, die, waar dit op gebaseerd ik, was? Ja, ik denk het wel. want Ik heb al die programma's gekeken. Want ik, ik ben een groot sportiever. Ja. Nou... Die, die gast, waar ik mij sowieso aan maatloos irriteren aan die programma, Dus gewoon die gasten die, die lachen om die geringste. Als je, als je even iemand aankijkt, dan. ach, oh, dan legt die hele zaal en. Die, die, die, die hele. ja, presentatie van het programma ligt in het een en ja. Iedereen vindt het zo. Die, die lachen om, ja. gewoon om die gekste en om die. Meer ah, het wel... ik, ik, ik, ik, ik, ik vind het altijd lastig om daar, om daar uh, een beetje een oordeel over te hebben. Want ik, ik, snap, ik snap heel goed dat ja, ik sta natuurlijk best wel ver buiten. Want de onderwerpen die zij ze aansnijden, ik vind dat het voetballen, daar kan ik mee in vinden of in, in herkennen. Uh, maar, maar verder ja, weet je, ik ben, ik ben geen homo, ik ben geen transgender. Dus daar maak ik ze ook grappen over. Ik ben geen vrouw. Uh, dus ik weet niet hoe dat voelt. Maar ik denk nee, altijd, bij, dat... bij, ik denk altijd bij, bij, bij hen van ja, neem het allemaal niet te serieus. Het zijn maar een, een paar domme gasten die in de studio zitten en lachen op, ja, of, over platte dingen. En ja. maar vo, voornamelijk over voetbal zouden moeten hebben... Ja. Nou, in principe, ik kijk de programma's soms, dan, dan wil ik het wel, die de frustratie opnemen. Ja. Om te kijken, omdat ik juist van sport hou en kijk, wat, wat, wat komt er nou voren van sport. Mm -hmm. Maar wat daar tussendoor gebeurt, dat is allemaal zo slapper, let's en zo. Ja, dat begrijp ik uh, wel. Uh, je, uh, uh, uh, yeah. je, je probeert grappig te zijn waar je niet grappig bent, en uh -huh. dan denk ik, ja... Je, je, je, uh, Doe het gewoon niet. Ja, dat is, Mark, Je zet jezelf zo... ...verschut. Ja, ja, ja. Ik vind het gewoon kortom een knurs. Een Ik vind het jammer dat ik niet bij was, want ik heb vroeger me met hem gedwaald. Ik, ik, ik snap dat je dat gedaan ik Mag ik nog één vraag stellen? Dat is misschien een hele gekke vraag. Uh, maar je heet Ingrid. Uh, ik ben Ingrid en ja. ik ben getransformeerd. Ja, precies. Ik ben, dat, uh, dacht, dat wil ik dus vragen, want je bent een man. Nee, ik ben een vrouw. Oh, je bent nog een vrouw. Nee, bent... Ik ben een vrouw. Oh, Oké, okay. maar, uh, maar, maar, maar je, je bent getransformeerd. Ben Zit je, ben je, ben je in, in, in een transformatie? Wil je een man worden? Of ben je juist een vrouw aan het worden? Nee, ik ben, al, lang, ik ben al, uh, al heel veel jaren vrouw. Ah, okay. Er staan ook zo in uh, mijn paspoort. Oké. Okay. Uh, die, die, die, ik, ik ben gelukkig iemand die zeer sterk in mijn staat. Ja, maar, uh, <laughs> ja dat, dat, dat, dat is goed. Dat, dat hoor ik ook doorheen. Dat vind ik heel fijn om te, om te horen. Nee, maar als, als, ik ben iemand die zeer sterk in mijn schoenen staat. En ik, ik ben een zeer rechtvaardige persoon. En als iemand zoiets. Uh, ik kan heel goed met de grap omgaan. Nou, maar soms gaan te we te ver. net zoals... Maar uh, op deze manier ga je, ga je net bij mij een stapje te ver. Te ver, nee, dat is te ver. Dankjewel voor het bellen, Ingrid. En uh, nog een hele fijne nacht. Ja, ja voor jou. Succes met je programma. Dankjewel. Dankjewel. Een leuk dat je belt. Oh, hoi hoi. Het is de Druktemakers, van maken luistert je naar is de telefoonnummer. En als je nu belt, dan moet je dus eerst even reageren op de Druktemakerij maken van Ingrid. En dan mag je daarna zelf je balletje opgooien en zeggen: Ja, maar ho, ho, ho, ho. Hier. Hier heb ik mijzelf druk over gemaakt. André, goeienacht. Hoi met André. Goedemorgen. Dag, André. Ho. Ja, ik moet... Dat van die René van de grijp. Ik vind ook dat hij allemaal grapjes maakt. En... Uh... Dat het ook te ver gaat. Ja, ging het, uh, ging, ging het uh, te ver? Ja, ze gaan altijd te ver met sommigen, met dat lachen en al dat soort dingen. En ja. wat die meneer dat zei of die mevrouw dat wat zei, dat gaat. is gewoon een... Dat zijn mensen gewoon een stigma opleggen. En dat is ook niet de bedoeling. Nee. Dus dat vind ik wel jammer. Heb dat je dat er naar gekeken? Ik heb er niet naar gekeken, dat zeg ik eerlijk. Dus, nee. Maar ik weet hoe we hoe, hoe ja, grapjes maken voor niks. Nee, nee. Maar waar ik me druk op maak... Ja, vertel zelf, wat, wat is het, jouw onderwerp? Dat de politie in één jaar tijd, politie Haaglander... voor de tweede keer iemand weer, zeg maar, hè, het, het leven, zeg maar, dood maakt. Want die, uh, die rietjes die hebben ze ook vermoord, in principe. Hè, de politie. Uh -huh. En nu is er weer op Alixveen iemand... Hè, hebben ze 35 seconden een foto gemaakt, of een filmpje gemaakt. Heb ja. je dat gezien op het nieuws een paar dagen geleden? Ik heb het niet gezien, nee, ik heb het niet gezien. nee dat ze weer 35 seconden lang op iemand zaten te, te slaan met volle kracht. Oh. Dus dat vond ik wel weer jammer, dat de politie Haaglanden niks heb geleerd van de hele situatie. Nee, nee. Want uh, met Erik is er ook een gebeurd en het was wel duidelijk dat die is gestikt dus, uh, door, die, door die wielklem. Ja, ja, ja, ja. Dus dat vind ik wel jammer, want ze doen natuurlijk ook wel goed werk, de politie. Dat wil ik ook wel zeggen. Maar dan zie ik dan twee keer in één jaar tijd dat de politie Haaglanden weer iemand het leven. Ja, iemand maar is dat, is, dat, is dat al, uh, al echt. Uh, dag, is dat al bewezen dat, dat, dat, dat zij. Nee, dat tweede nee, nee, is nog niet. De oorzaak zijn dat, de, van de dat, dood? Nee, dat doet de Rijksrecherche, doet onderzoek. Een beetje oppassen nog met deze uitspraken Ja, weet ik, maar volgens de media... Ja, ja, oh, zeg maar de media, dat is allemaal... Nee, nou, ik, nee, dat snap ik ook wel. Maar als ik dat beeldje zie, dan zie yeah. ik weer hetzelfde wat, uh, wat dan in Den Haag is gebeurd. Met die, met die, die mix, is. Dus dat vind ik zo jammer, ja. dat dat op zo'n manier moet. En het zijn allemaal, zeg maar, die, die, die, die laatste meneer, vind, dat was een verwaarde man... Kijk, ja. dus een verwarde man, ja, waarom moet je die dan tegelijk, uh, kijk als iemand een overval pleegt met een wapen en die schiet op de politie, ja dat kan ik begrijpen, dat de politie iemand doodschiet, of ja. He, ja. neerschiet. Maar een verwarde man, die moet je juist hulp aanbieden. Ja, maar ook, ook een verwarde man, die kan gewoon op de politie schieten hoor. Tuurlijk. Ja, of maar op andere mensen. Bedoelt, maar geen, had, andere mensen, Je misschien waren de andere mensen weer gevaar? Nee, dat klopt. Hij had geen wapen bij. Hij had geen nee, wapen bij. Nee, nee, nee. Ja, Higus ook niet. Maar ik wil alleen maar zeggen, ze doen ook wel goed werk hoor. Ja, dus dat is, kijk, het is natuurlijk heel, heel lastig hè, als als politieagent zijn. Je, ja, kun, je kan is. het eigenlijk bijna nooit goed doen en dan en dan gebeurt dit soort dingen en dan is het inderdaad heel onfortuinlijk ja. dat het dat het dan inderdaad een beetje weer politie Haaglanden is en, en ja, ja en, en nogmaals ik vind je moet wel een beetje oppassen natuurlijk André, ja, met dit soort is uitspraken, want je weet natuurlijk nog niet wat er, wat er gebeurd is en wat de media ik zit natuurlijk zelf in de media je moet je ook niet aan ja, ja, geloven ja, hoor dat, de media die lullen ook of dat net ja weet ik. Sporen, maar Zeeland valt het allemaal wel mee want ik kom zelf uit Zeeland dus dat valt het allemaal wel mee oh ze Zeeland, Zeeland. Wat? waar kom je vandaan Zeeland toch alvast het Neuzen. oh Neuzen. Ja, oh dan moeten we snel God Middelburg, dat weet ja, ik ja, ja, ja, ja, ja. En, en uh, oorspronkelijk van, uh, van zuid dat we wel. Ja, ja, ja. ja. We zijn oorspronkelijk uit Wimburg, dus dat kijk ik aan. Oh! Dus, uh, waar, waar, waarom ben je dan naar Zeeland gegaan? Waarom zou je in feest van Wimburg weggaan? Om een vrouw natuurlijk, hè? Oh! Zijn vrouw is dus ook. Oh, echt, hallo? Hallo? Uh, het gaat over zijn vrouw, we gaan met deze vrouw bellen. Of wat gaan we aan doen? André! André! André is weer. Nou, het ging over zijn vrouw en de verbinding wordt nog even verbroken. Ik vind het maar uh, apart. Je mag waarschijnlijk niks zeggen over zijn vrouw. Of de politie Haagland heeft hem afge afgekapt. Dat kan het ook nog. Nou goed. Het is Druktoemakers. Jij mag bellen. 0800-1121. Die lijnen staan hier open en ik nodig je graag uit. Dit is In Excess. Never Tear Us Apart. Don't ask me. Blh. What you know is true. Don't have to tell you. I love y'all. Precious heart, I, I was standing, you were there to watch the it, and they could never tear us apart. En familie, wat een goede nummers hebben we ook deze nacht. En never tears apart in excess. Ruktemaker. Zo, hallo. Met luxe aan. Precies, maar natuurlijk ook met jou, want uh, ja, hallo. Uh zit hier wel een beetje alles in elkaar te lullen. Maar dit, dit programma draait gewoon volledig om jou, hè. 0800-1121. Dat is het telefoonnummer wat je, wat je mag, wat je moet bellen eigenlijk... om dan deel uit te gaan maken van dit pracht radioprogramma. En ik zet maar één simpele vraag aan jou. Waar maak jij nou druk over? Waar heb jij nou druk over gemaakt de afgelopen week? Waar maak je je nu, nu druk over op dit moment? Zit je misschien te luisteren en denk je van... Jezus, wat een lol van een presentator. Ja, dat kan ook, hè. Dan maak je je daar ineens druk over. Uh, bellen mag altijd. 0800-1121. Dat is een kleine, kleine disclaimer. Je moet wel even... Even reageren op de voorgaande beller. En op uh, het onderwerp waar hij of zij zich over druk heeft gemaakt. We zijn gebleven bij de politie Haaglanden, die uh, ja, toch weer... Uh, ja, ja, ja, ik wil niet meteen zeggen, iemand, iemand gedood hebben. Want dat vind ik een hele riskante uitspraak. Dat is nog helemaal niet bewezen. Daar kwam André mee. Uh, maar dat ze wel weer in zo'n uh, zo zo zaakje dan verwikkeld zijn, na uh, Mitch en dat ze dan niks geleerd hebben. Dat waren de woorden van André. Daar maakte hij zich een beetje druk over. Vervolgens ging het heel even over dat hij uit Zeeland kwam en dat hij uiteindelijk uit Limburg kwam en dat hij daar zijn vrouw dat was dan weer Zeeuws. En toen hij over zijn vrouw begon... toen hij de een verbinding ingebroken. is Dus ja, ik weet niet of, of André nog, uh, nog, nog leeg, leeft. Of dat hij nu ergens onder ligt. Maar goed, maakt niet uit als je dit hoort. Uh, doe nog even een appje of een belletje... dat het in ieder geval nog goed, goed met je gaat. En dan gaan wij gewoon even vrolijk door. Sam, goedenacht. Hallo. Hallo. Uh, Politie Haaglanden. maak je daar druk over, ja of nee? Ik uh, weet niet wat er gebeurd is. Die man was uh, waarschijnlijk toch uh, opstandig of iets dergelijks. Dus... Uh -huh. Nou, is lastig. Het is lastig om daar dan over te oordelen. Dus je, nou ja, dat is een onderwerp waar jij voor zegt, nou, laten we snel doorgaan. Er zijn camera beelden, maar ja, dat was bij Hendrik uh, Henrikus ook zo, dus... Ja, uh, ja, ja, ja, ja. ja moet, we, we moeten het gewoon afwachten weer, hè? Inderdaad, we moeten het onderzoek afwachten... en dan kijken wat het Openbaar ministerie ermee doet. Kijk, precies, precies. Nou, dan gaan we snel door, door naar jou, jouw eigen onderwerp. Want ook jij hebt gebeld naar 0800 112. Zeg het eens, Waar maak jij je druk over? Ik maak me druk over de warme truiendag. Ik vind het toch... <laughs> Ja, sorry. Hoe lang duurt zo'n dag? En uh, ja, doe je dat de volgende dag nog? nee Of volgende... ga je dan langer onder de douche staan? Om, uh, nee, dat is een warme je douche de dag. Om gewoon een trui in het trekken, of niet? Nou oh, ja, nou nee, ja warme trui dag, dat is één dag volgens mij. gewoon 24 ja, uur. Ja, misschien moet je zeggen van... Nee, ik ga uh, korter douchen, of uh, ik doe... Uh, niet zo snel mijn kachel aan. Als... Ja, precies. Want dat, dat, is wel, dat is wel waar warme truidag om, om draait. Het is volgens mij van, van Green Choice. Dat bestaat ook al echt al 15 jaar. Of 12, 15 jaar. Uh, warme truidag is bedoeld van: hé hey jongens, let op. We kunnen ook allemaal gewoon onszelf iets warmer aankleden. En die kachel, die verwarming, even iets lager zetten. Dat is weer goed, beter voor het milieu. Dat is waar warme truidag uh, in feite om, uh, om draait. Ja, maar ik vind het een beetje symbolenpolitiek. Uh, Symbo Leg eens uit. Nou, omdat het uh, een warme trui dag en dan zeg ik gewoon van, uh, ik ga eens een hele dag uh, echt overal uh, naar kijken van de energiebesparing. Ja, maar dat, dat, dat, dat moet ergens beginnen en ja, een dus beetje ook, op, uh, op een ludieke manier is toch leuk. Misschien kortere ritten met de auto minder maken? Nou oh ja, precies, maar dat zijn, dat zijn ook allemaal allemaal hele, hele uh, goede. Gaat het goede alleen ding. over een truitje extra aantrekken. Dat vind zo nee, maar het gaat. Dus, Sam, het gaat natuurlijk ook veel meer dan een truitje. Maar kijk, weet Trek je wat. Een wat het, weet aan, weet maar, er weet een skipak aan en loopt er de hele dag mee. Natuurlijk, in nationale skipakdag. Maar ik, ik, ik doe mee. Maar, maar, maar het, is, het, is, het is natuurlijk meer dat als je er zo'n ludieke actie van maakt. Kijk, dan zit het lekker bij Ruud de Wild op Radio 2 in de middagshow, dan wordt het behandeld in, in, in, in, in Boulevard. Dan in, in, in het nieuws. In, uh, overal op internet gaat het erover... dan krijgt zo'n dag krijgt aandacht. En dan gaan mensen toch denken, ja waar komt het vandaan? En dan komen ze dan weer bij Green Choice uit. En dan krijgen ze daar al die informatie van... Hey, wat je ook kan doen is een minder met de auto... of minder lang douchen, weet je wat? Maar het moet toch ergens mee beginnen, toch? En dan met een ludieke actie als, als warme trui truidag... Dan, dan, dan lukt dat waarschijnlijk wel. Dat is maar denk ik ja, een beetje het idee wat, ik wat, wat ze er hadden. Van, uh, ik, ik maak er een chronische uh, dag van. van uh, denken. Denk ze het vaker dat mensen in Groningen... Ja... Dat, maar, maar, maar moet alles maar op één dag. je kan het ook meerdere dagen maken. Er zijn 365 dagen in een jaar. Ja, maar ja, goed. Met de kerst doe je dit soort dingen niet, hè? En nee, niet maar dat is maar twee dagen per jaar kerst. Dat is, dat in de zomer je... doe je dat ook niet. Nee, maar in de zomer heb je je verwarming ook niet aanstaan. Toch? Nee, maar we werden echo. Dat is wel waar. Maar dan kun je weer uh, t shirt de dag uh, van maken. En ik zie ook allerlei uh, cafetjes waar, waar je lekker buiten kunt zitten. met. Uh, maar, oké, okay, wacht. Sam, ik, ik, ik, ik, ik, ik snap even iets niet. Je maakt je er wel dus... dus, dus je maakt ik je maak me e er zeker druk om, ja. Dat is ja, dat dat, dat, dat woord is. Dat, uh, dat, dat begrijp ik is nog wel, dat je druk het druk afmaakt. Want je, maar, maar je maakt je tegelijkertijd ook... Dus, dus druk over het milieu, want het moet allemaal beter. Want... Het, lijkt wel, het lijkt gewoon een 1 april grap. Weet je, ik kan het bijna niet eens geloven. Het is niet dat het dan te maar ja, Ja, oké, okay, maar je moet toch ergens beginnen. Je moet toch een beetje de mensen een beetje triggeren... een beetje, een beetje kietelen een beetje zeggen... hé hey jongens, let even op het milieu, dan doe je toch met een ludieke leuke dag. Daar begint ja. het toch. En dan kun je daarna toch die, die, die serieuze noot die jij hier aanslaat... wat heel goed is, die kun je dan toch, toch, toch, toch, toch, uh, toch pakken. Ja. Nee? Nou ja, misschien wat minder vliegen. Ja. Misschien wat minder vliegen. Dat is ook nog een goeie. Maar nou, je moet... Ja. Sam, dankjewel voor het bellen. Oké, okay, dank u. En een fijne, uh, dag, dag. fijne dag nog. Hoi. Zo. is toch een beetje... Uh, ja. Een beetje... Uh, het begint toch met een warme truidag, en dan kun je daarna toch over de vliegtuigen. Zo. Toch, eh, uh, Yassine? Jo. Jo. Ja, maar. Hey, uh, warme truidag, maak je daar, daar druk over, of uh, zeg je nou, je hebt een start, hoor. Ja, wat de grap is, ik sta al heel lang in de wacht en nu moet ik een antwoord geven op, op, op, op warme truiendag, want ja. ik helemaal niks meer heb, joh. Ik heb er nooit van gehoord, joh. Oh, dan is het van warme truiendag gehoord. Was de afgelopen week was het warme truiendag. Was op een, een, een, een vrijdag volgens mij, in mijn hoofd. Of een donderdag. Ja. Donderdag. Ja, maar ja, grappig, ik zeg eerlijk, als het koud is, het regent en wat een de hoek draag ik uit te trui. Dus ik ja, bedoel, tuurlijk, tuurlijk krijg ik. wel het was vooral bedoeld om dan toch meer aandacht te vragen voor het milieu. Dat je even de kachel iets lager en je trui gewoon aanhouden, Dat is beter voor ja. het milieu. Daar was hij voor bedoeld die dag. Maar goed, als, ja, als je die kent, ja, dan, dan, dan maak je je niet druk over ook natuurlijk. Nee, maar, hè, maar nee, ik kwam maar, nee, maar, uh, ik, uh, ik, ik zeg maar een beetje jouw programma binnen met. Uh, ja, ik weet niet of, of, of ik de naam goed gehoord heb. Ingrid of zo? Ingrid, yes. Die was uh, in de uitzending. Kan het, kan het uh, dat ik een man hoor? Of, ja, nou, dat is een beetje, beetje fout gegaan. Dat dacht ik namelijk ook oh, wow. dat, uh, dat Ingrid, ja. uh, dat Ingrid een, een man was. Maar Ingrid was dus een vrouw. Uh, maar oh, die maakte zich wel weer druk over de, de, de transgender-grap van René van der Gijp. Dus dat maakt het een beetje ingewikkeld. Ik dacht het ook. Uh, maar ik heb het ja. gewoon even gevraagd. En dat, uh, ze was dus een vrouw. Nou, en nee, nog steeds, oh, trouwens. Oké. Hé, heb je jezelf er ergens, ergens druk over gemaakt eigenlijk? Uh, ja, ik heb... Ik heb me uh, luister uh, tijdens jouw programma uh, zit ik me steeds meer druk te maken, joh. Oh, o, is, dat, is, dat, is dat, ben ik dan de constante, fact constante nee, factor nee, daarin? Nee, nee, uh, nee, nee. Oh, oh nee man. Eerst is, uh, is Ingrid, met de Stahidi. Ja. Ik vind het zo bullshit gewoon, want het is gewoon een satirische voetbalprogramma, dus ze maken grappen. Kan je, ja. je niet tegen, ja. je weg. Ik bedoel, ik irriteer me ook uh, kapot aan die kop van Gerard holing zet ik hem ook weg. Ja, dus precies. Bedoel, nou, maar toch? Ja maar, ja, maar ho, ho, ho. Dat is een beetje een kortere bocht. Want het is ook wel zo dat... Die, die hebben een, een enorm bereik. En als al die, die, die, die kijkers dat, die, dat gedachtegoed overnemen... dan wordt het voor de mensen... Dat een, een minderheid, die transgenders, tuurlijk. Maar dan wordt het heel lastig om er toch... in, in deze maatschappij mee te kunnen blijven gaan... En, en zich gewenst te voelen en thuis te voelen... Uh, als er allemaal nou, dit, soort, dit soort stomme grappen worden gemaakt, toch? Oh, zie je dat? Ja, toch? Ja, maar ik vind zelf luisteren. Het woord satire zegt het al, het is satire. Dus ja, bedoel, je moet alles een beetje met een korrel zout nemen. Ja, ja, precies, maar jij... Ik ja, heb ook toch een tijdje geleden heeft Johan Dirk zo over een gesproken, ja, nou moet ik me beledig voelen? Nee. Nee, maar jij niet, jij nikt niet, weet je, want wij zijn slimmer dan de rest. Wij, wij weten dat het satire is, maar er zijn ook een paar... Weet je, dat programma wordt ook een beetje door Boerenlummels bekeken, die in het weekend in de kroeg staan. Dat, ja, maar, is, dat is het spannendste van ja, een week, weet je wel. En die nemen dit gewoon klakkeloos over natuurlijk. Ja, maar ja, het gevoel met hun hebben heb ik ook. Ik bedoel, tenminste wat Derek te zei, ik geef hem gelijk. Hij zegt, alles wat maar normaal gevonden. Nou, hij zegt, ik vind het niet normaal. Nou, ik vind het ook niet normaal, dat een man een vrouw wordt. Nee, maar, maar, dat, maar, dat, maar misschien moeten we dat wel een keer normaal gaan vinden, en dan helpt nee, help het toch niet. Nee, maar het gaat niet om, het, toch het, toch? Ja, nee, maar het gaat niet om, zeg maar, dat ik het niet uh, uh, uh, respecteer. Nee, tuurlijk. Ik respecteer iedereen. Ik geef iedereen een stukje erom. Normaal is anders. Normaal een vrouw is een vrouw en een man is een man. Dat is gewoon heel simpel. Ja, maar dat, dat is, is toch, voor mij normaal. Maar het is toch wel lastig als je dat nu hoort zijn, de transgender zijn. Dan denk je eens. Oh, ik ben dus niet normaal. Dat is toch een beetje dat is toch weer lastig om te horen, lijkt me dat. Stel je voor dat ik ineens zou zeggen dat alle, ja, het alle, alle mensen die Jessen heten dat ook, ook niet normaal ja. is. Dat is ja, zou je ook, ook een beetje beledigd voelen. Ook niet, niet lekker voelen, toch? Nee man, ik hou me niet beledigd voelen. Nee, want het, ah, maar ik zeg, ik, maar ik zeg niet dat ze niet normaal zijn. Want uh, Dat zeg ik weer niet. Ik zeg niet dat ze ziek zijn of wat erop. Nee, nee, nee. nee. nee. nee. Ah, nee, ja, ik weet het niet. Ik begrijp, ik begrijp Dirk wel, nee. dat, dat je zeg maar, bij wijze van spreken een Belgische presentator weet ik veel jarenlang op televisie ziet als man en dan in één keer als vrouw. Ja, dat, ja, dat is toch heel raar? Ja, dat is, dus ja, ik zou wel raar vinden. Tuurlijk is dat maar een beetje, een beetje gek misschien, maar niet, maar niet ondenkbaar meer. Dat is een beetje, ik denk dat we daar eigenlijk nee. wel een beetje op in moeten gaan spelen en, en, en ook echt wel gewoon mee om moeten leren gaan. En dit is niet de juiste manier denk ik. Maar toch, oh, nee. uh, uh, bedankt voor bellen Jessin. Nee, nee, nee, sorry weer oh. nog, nog, nog eentje. Nog eentje, sorry. ja. Nog eentje dan. Nog even ja. eentje eentje nog. Hè. Ja. Terneuzen, want jij komt ook uit Limburg, uh, hoorde ik. Nee, uit Zeeland kom ik. Of uit uh, Zeeland, sorry. Ja, Zeeland, ja. Terneuzen, Limburg. God, er, god, er, god ja. dan, god is het weer zo'n nacht, ja. Ja, uit uh, Zeeland. Ja, zegt u maar. Ja, sorry, maar <laughs> ik heb wel op school gezeten, dat uh, Zeeland was het, ja. Maar ik ben vorig jaar ben ik één keer naar Terneuzen gegaan. Och. En ik zeg je heel eerlijk, ik kom er nooit meer van mijn leven. Hé, hey, maar terneuzen is een beetje het afvoepertje van Nederland ook. Dat is ook wel een beetje, kijk, ja, maar... alles gaat er ook ja, maar... terneuzen daar. Dat is verschrikkelijk, hey. dan gaat er alles, ja god, ja, weet je, dus, dat zegt al genoeg tuurlijk hè. Ik bedoel, uh, kom op, daar wil je niet doodgevonden worden toch. Hé, hey, nee, um... maar waar het om gaat, ja. met mijn gozer. Ja. ik moet tol betalen daar, 50 euro. Ja, zeker, je moet, je, ja, je moet door de tunnel. Ja, je moet door de tunnel en dan moet ja, je tol betalen. ik betaal betalen. voor belasting, ik betaal voor wegenbelasting. Ja, doe je dat? Ja, ja, ja, dat doe ik wel. Ja. <laughs> ik sta met Ook jij gewoon. Gaan, oh, een leuk. Yes. Nou ja, goed. Ja. Nou ja, dan, moet je, dan moet je bij de gemeente, gemeente teneuze even zeiden: van jongens, dan moet je even declareren. Even een even factuurtje sturen, oh. gewoon. Uh, Oké, okay, maar dat is mijn ja. irritatie. Ja, Oké, okay, nou, Tom, de, to, de tol bij teneuze. Hey, uh, gasten, maak er nog een mooie nacht van en tot volgende ja, week. Hè. Ja, heel blij. Jo, Het was weer gezellig. Oh, gezellig. Even naar nou, we je ook gezellig babbelen? 080112 112 is telefoonnummer. Je mag ook een appje sturen via de MPO Radio 1 app. Even kijken. Slaapkop stuurt nog een appje. Die stuurt: Hey boys! Weet jullie welke super shampoo Radio Gangster Risa gebruikt? Nou, Risa is hartstikke kaal. Het is op zijn hoofd. Dus ik weet niet of je of, je, of de rest van zijn lichaam en shampoo gebruikt. Um, maar dus je mag ook echte dingen sturen. Zoals Liesbeth. Liesbeth stuurt. Ik maak me druk. Nou, Liesbeth, ik zou zeggen: bel even naar 0801121. Want dan kun je bellen. En uh, er wordt ook nog gestuurd dat er geen beeld is via de webcam. Dat is dan jammer. We maken radio. Ach, yo, dat komt wel goed. We mij Zet slinger gewoon lekker die radio aan. En luister nog een uurtje. naar druktemakers hier op NPO Radio 1. Want zometeen na vier uur gaan we door. En mag jij dus bellen met je eigen druktemakelarij. Je mag deze nacht bellen met je eigen druktemaker. Uh, maar je moet wel even reageren op ant andere bellers, dat is een beetje hoe het werkt, een soort van est estafette druk te maken. Ja. Maar nu eerst het nieuws van 4 uh, uur alweer op deze zondagochtend. Jongen, het gaat toch snel allemaal hè? Oh.